Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Ho, ho. Benate Kok met het NOS-journaal. Bijna 200.000 Nederlandse pensioenen worden niet uitgekeerd... omdat gepensioneerden zich niet melden en voor het pensioenfonds onvindbaar zijn. TV-programma Meldpunt en de ombudsman van Omroep Max zeggen... dat het gaat om een bedrag van ruim een half miljard euro. Voor een deel zijn het mensen die in het buitenland wonen... en daardoor moeilijk vindbaar zijn. Maar ook mensen die altijd in Nederland hebben gewoond... blijven soms buiten beeld stadion Tialf staat er financieel slecht voor. Het ijsstadion in Heerenveen heeft een tekort van 700.000 euro. Volgens de stadiondirecteur is de hoge energierekening de belangrijkste oorzaak van de problemen. In een brief die in handen is van de Leeuwarden Courant schrijft hij dat de elektriciteitsprijzen de afgelopen drie jaar bijna zijn verdubbeld. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen eisen als aandeelhouders acties van Tialf. De bedoeling is dat er in april een herstelplan op tafel ligt. Een Zwitserse medicijnenfabrikant gaat een peperduur medicijn voor baby's met de dodelijke spierziekte SMA verloten. Op die manier krijgen volgend jaar 100 zieke kinderen het middel gratis van de farmaceut, schrijft de Belgische krant De Tijd. Een injectie met het middel kost 1,9 miljoen euro. Het is daarmee het duurste medicijn ter wereld. In België is met verbazing gereageerd. Een federaal kamerlid vindt de loting de schaamte voorbij. In Nederland is het middel nog niet geregistreerd en wordt het daarom ook nog niet gebruikt. Voor het eerst sinds het bestaan van de top 2000 van NPO Radio 2 zijn niet de Beatles, maar is Queen de hoofdleverancier. De band heeft dit jaar 37 nummers in de lijst staan, twee meer dan vorig jaar, zo bleek bij de onthulling van de complete lijst. Omdat de top 10 al eerder bekend werd gemaakt, was al duidelijk dat Bohemian Rhapsody voor de 17e keer de lijst aanvoert. De uitzending van de top 2000 vanuit beeld en geluid in Hilversum begint woensdag op eerste kerstdag om 8 uur s ochtends. Het weer. Vanavond lokaal nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar 6 tot plaatselijk 3 graden. Morgen af en toe zon. Vooral aan de kust is nog een enkele bui mogelijk. En bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Je mag rustig mee fluiten, hoor. Kerstkrantje in je mond. Of, uh, of uh, zo'n uh, kerst... Uh, oh, wat, wat hebben we nog meer voor kerstkruimels, uh, uh, Dennis? Zo'n uh, kerststaafje. Zo'n kerstbakketstaaf, ja yeah. hoor. Gewoon mee fluiten. Hartstikke gezellig. Hé, hey, zie het in de house. Helemaal in de kerstsfeer. Het wordt elke week weer meer hier, hè? Ja, ja, ja. ja. Oh, ik zie steeds weer een lampje erbij, hoor. Ongelooflijk zuurstokken zie ik hier. Daar, daar kun je ook wel lekker mee fluiten. Ja. Hé, hey, ongelooflijk. De ballen hangen gewoon weer in, uh, in de bomen. Ja, de, jij ging vorige week zo te keer hier. Ja, op de dek dan ja, die, hè, dat, uh, ja, die, de rest uh, ja. laten we buiten beschouwen. Ja, die ballen lagen gewoon op de vloer. God jezus, dat was mijn feestje vorige week hoor, wat ja. een de set. Maar we zijn er weer, het is vrijdag, het is weekend. Of ja, misschien moet je wel werken. Nou ja, met zie het op de achtergrond, is toch altijd een feestje. Gewoon, wij verlichten jouw werkweek dan weer een beetje. Of jouw werkweekend, uh, klinkt beter. De allerlaatste reguliere Seat uh, ja. van 2019. Besef je dat wel een beetje? Ja, het gaat hard hè. Oh, voor je het weet heb je alweer uh, de Seat Year Mix uh, voor je kiezen. Ja. Volgende week vrijdag gaan we het gewoon doen. Twee uur lang de Seat Year Mix. Non-stop. En ik weet nog niet wat we moeten gaan draaien. Nee? Nee, er zijn, er zijn zoveel platen uitgekomen. Ik, ik ga ook de komende week gewoon op mijn gemak... Je sluit, je sluit je op gewoon. Nou, even op mijn gemak even door mijn lijst heen kijken. En, ik, en dan ga ik gewoon even... Je, gaat gewoon, geen, je gaat gewoon ke geen kerst vieren. Niet gourmetten, niet steen grillen. Je gaat gewoon ja, achter je laptop kerst zitten. Kerst alles voor de luisteraar. Ja, ja, ja, ja, ja. Alles selecteren. Kijk, ik zo zit, mogen we Ik het zit horen. gewoon aan tafel met mijn laptop... met de Cormet schotel in mijn andere hand. Ja, en dan zeg je... Ah, oh, niet horen. Ja, even en, uh, pas, pas op mijn laptop, hè. En niet, geen vetplekken. Nee, dat wou ik zeggen. Hé, hey, uh, wat is die muis uh, toevallig vet hier? Heeft er hier al iemand zitten steengillen? Ja, uh... ik denk het, ja. <laughs> ik denk dat ze hier... Ik, uh... ik rook wel al zoiets hier in de studio. Wel gezellig, ik weet, Ja, ik weet niet hoe... Is die computer heet of zo? Hebben ze er een eitje op lopen bak of zo? Nou ja, dit is een Pentium 1, uh, dus... Ja, oh, ja <laughs> echt heet. Ja, ja. Het enige wat het heet is, is, is denk oh, ik, uh, uh, de volmotor. Oh ja, die is begrensd, hè. <laughs> dat wou ik net zeggen. Hé, hey, twee uur lang zie je het. Ja, je hoort het al, een hoop ongeheim, maar natuurlijk ook de hit hit. Deze uuropener wat een lekkere plaat, hey J. Vegas en You Know in de 2019 reboot. nog net op de volgrijp, Ik had hem gewoon 2020 reboot gedaan. Ja, maar goed. Hé, hey, we hebben... Ja, treurig nieuws uh, toch wel. En dan kijk je me aan. Ja, wat dan treurig nieuws. We willen de... Met kerst willen we feest hebben. De ja. nachtburgemeester is dood. Ja, nou ja, dat interesseert me niet zoveel, nee, okay. maar... Ja, ja, ik dacht dat je treurige nieuws was. Nee, we, we, we, daar komen we straks bij de nieuwtjes op. Maar we hebben natuurlijk nog meer nieuwtjes. Jij, jij hebt gewoon uh, over Serious Request uh, nog ja. meer nieuws uh, gevonden. Je bent er ook al een beetje heen geweest hè, voor de kroegentocht. Ja, ja, ja. ja. ja helemaal... Mijn stempelkaartje mijn, uh, mijn zit vol, hoor. Ja, het zit al vol. Je bent ja, ja. al de derde bezig. Ja, ja. Nou, helemaal leuk. Ja, hebben we nog meer uh, vanavond. Want uh, ik zag iets voorbij komen over Henny Huisman. Over DJ-apparatuur van Pioneer. Gewoon te veel om op te noemen. Dus hou gewoon de komende twee uur hier. Want ja, ook dat tweede uur. Een uur lang in de mix. The One and Only DJ Dion Sydney. En eigenlijk zou hij al een beetje een preview willen geven. van wat hij het tweede uur wil gaan draaien. Ik zeg nou. gewoon even wachten. Gewoon even wachten. Maar deze van Coldplay. De Orphans. Die konden we niet missen. Vriend van de show, Jack Wins. Heeft hem al onderhanden genomen. Hij is volgens mij nog niet uitgekomen. Dus ja. Dat, dan heeft het altijd een uh, pluspuntje hier bij uh, See It. Hashtag See It First. Ja hoor, lekkere bootleg. Of illegaal uitgelekte. Ja, daar zijn we van hoor. Ja, ja. Coldplay Orphans in de Jack Wins Extended Mix. Je hoort meer bij See It. Jouw dans, vrienden. Ook tijdens de kerst. For the mist she went. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh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 Oké, okay, dit nog, Dennis. Coolio. Met Kenksta's uh, Paradise. Coolio. Uh, Coolio. Ja, oh, dat is een oude 90s klapper. Ja, ja. ja we, we doen even een beetje een flash flashback. Ja, we houden Maar van dit het. was uh, Giant Paradise. Want jij je hoort er wel die hele gave stem, hoor. Uh, van Giant. Oud en nieuw, hè? Oh, heerlijk, zeg. Oh, daar word ik helemaal vrolijk van, hè. Pas op plaat. Uh, een bootleg. Gewoon... Dat er gewoon geen uh, maker bij staat. En die zegt, jongens, dit is speciaal voor jullie. Daar word ik warm van. En dat is altijd lekker met kerst. Dat we daar zo gewoon toch wat gezelliger worden. Hé, hey, wat ook gezellig is, is Henny Huisman. Hé. Hey. Ja, word, word je daar niet uh, gezellig van? Henny ja, Huisman wil, en uh, DJ, ik, Jesse Jeff. Ik wil spontaan gaan zingen. maar de Sound Mix show. Ja, ja en je werd je, je de kast al in ge, uh, gekropen. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, binnenkort komt Dennis er helemaal verkleed uit. Maar die staat dus op het jubileum van Wheel of the 90s. Ja, het festival Wheel of the 90s Outdoor viert volgende zomer zijn 10 bestaan. Henny Huisman presenteert op 29 augustus de 10e editie in het Goffert Park in Nijmegen. Dit maakt de organisatie vandaag bekend. Ook werden de eerste namen op het affiche aangekondigd. Zo treden DJ Jesse Jeff, Ride Fred, Paul Elstok en Mental Theo op. Kaarten zijn al te kopen en ja, We Love the Night is outdoor starten 10 jaar geleden als een klein jaren negentig evenement. Maar is inmiddels een van de grootste jaren 90 feesten van Europa. Jaarlijks komen zo'n 30.000 bezoekers van naar Nijmegen en daarmee is het ieder jaar stijf uitverkocht. Ja, wat kosten die kaarten? Is er nog meer over bekend Dennis? Of uh, is er uh, helemaal niks van, uh, van kaarten bekend? Ik ga, even, ik ga het even kijken. Ja, jij bent er helemaal snel bij, want... Ik zie kaarten A1795 tot en met 1995. De kaarten worden verkocht door Eventbrite. Nou ja, het is wel, be wel bekend, toch? Oh, kijk. Wat, wat is er? Tussen de 1195 en de 1995. Oh, dat zijn zeker de, de Early Bird tickets. Ik denk het ja, maar ik, ja, ik vind dat voor zo'n festival. Ik vind dat een redelijke prijs. Ja, maar je moet eens kijken als er 30.000 man binnenkomt. Ja, uh, dan, uh, dan tikt dat flink aan hoor. Plus ja. alle hapjes en drankjes aan 5 euro voor een flesje water. Ja, maar als je, maar goed al als je bijvoorbeeld naar Dance Valley of uh, iets dergelijks gaat, Dat is zomaar 50, 60 euro. Ja, daar Terwijl moet, die, voor dit, uh... daar, daar moet uh, de schoorsteen ook uh, voor roken, natuurlijk. Ja, uiteraard. Da dan weet je het wel. Helemaal gezellig, dus wil je kaart kopen? We love the 90s Outdoor Edition. De tiende anniversary. Zet we vast in je agenda voor zaterdag 29 augustus 2020. Het klinkt nog voor heel veel werk, maar ja, dat dachten we ook dit jaar. Volgende en nu nou, nou zitten we wel weer in de laatste see-it van de 2019. Althans, de reguliere. Zorg dat je er volgende week bij bent, want ja, oh. We zetten ze gewoon allemaal lekker in de mix. Gewoon ja. een uur lang alle hete klappers van 2019. En dat zijn er veel hoor. Ja, ja, ja. Oh, zometeen uh, nog meer nieuwtjes, maar. Ja, met deze kerstdagen. Ik weet niet of je de kerstcharts hebt gehoord, Dennis. Ja, een beetje. Een beetje. En bij de eerste yeah. plaat zit uh, je hem al af, toch? De nou, nou, nee. Als, als, ja, je houdt er wel ja, van, ik, uh, ik van ik de ben, Mariah Carey. Ja, nou, die ben ik een beetje zat. Maar je weet je dat, oké. Dus ik ben nou weer een beetje naar de oudere kerstplaatjes aan het luisteren. Oh, oh, en waar moeten we dan aan uh, denken, Dennis? Uh, ja. Aan de oude plaatjes? Nou, zoals uh, Wham! Last Christmas. Oh, maar dat is een lekkere. Nou, zullen we die gewoon eventjes doen. Ja, ja zie je kinderen. Maar gindende. even een uh, andere jasje. Even een ander jasje, ja. ja. Nou, doe maar een dikke, dikke winterjas aan vanavond, hoor. Want ja. het uh, is fris buiten. Baby, it's cold outside. Dat is ook een mooie kerst dit. Ja. Nu! Wham! at Last Christmas in de high Haiji Remix. Zijn ook, zijn ook uh... gezondheid. Oh, ik kan net zeggen, zijn er zijn ook warmmachines van. Dit <laughs> <laughs> is jij, uh, see it! Zometeen so hey, nog meer nieuws charts. En natuurlijk DJ Dion Sydney. Wem wenst je fijne dagen. Deck spinning brown like a tornado like... Whoa. you gotta say so, Dragon Ball Z when I let the flame go, throw a little shout to my DJ bro, while the deck spinning brown like a tornado, like a tornado, like a tornado, like a tornado. Like if you wanna vibe then you gotta say so, from the club to the street to the main road. Dragon Ball Z when I let the flame go, it's about to blow like a volcano, bottles on the table I ain't gonna say no, man it's Chris Kiss coming with the insane flow, throw a little shout to my DJ bro, while the deck spinning brown like a tornado, like, brown like a tornado like boop text in brown like a tornado like boop like whoa, had to take a minute, like whoa, skipping on the rhythm, like rhythm, like rhythm, got the money flipping, like whoa, can't lie, I'm on the wave though, so you better get the fuck down when I say so, cause we about to tear up the show, cause the deck spinning round like a tornado, like whoa. Deck spinning round like a tornado, like whoa. Cause we about to tear up the show Cause the deck's spinning round like a tornado, like Deck spinning round like a tornado, like Tornado. Oh, wat een heerlijke plaat. Bonka! Oeh, ik waai, Chris Kiss. ik waai helemaal weg, man. Ja, want dit was gewoon een dikke tornado op Zo. een mix-mash bolt. Uh, wel te verstaan is hij uit. Jezus. Lekker, lekkere plaat, hoor. Dat, uh, ja, een hoor. Ja, dat wou ik net zeggen. Tornado. En uh, wat ook als een tornado gaat, uh, dat, dat is natuurlijk straks uh, serious uh, request uh, Ja. Anders. Dat hopen we wel. Hey, ik weet niet of je van de week nog uh, de weg op was. Of dat je achter een paar tractoren zat. Nee, ik. Of was het enkel een tractor richting de boulevard? Ik denk het ja. Eén pis van ploren. Ja, ja, ja. Die rijden, die staan gewoon het hele jaar door. En een hele tijd toeteren achter me. Ja. Hé, maar de boeren gaan de drie FM-DJ's ondersteunen tijdens de wandel voor Serious Request. Ik hoop niet dat ze voor hun rij, want uh, dan uh, du duurt, <laughs> duurt het wel even. Ja, ja de DJ's van 3FM uh, lopen deze week van Goes naar Groningen om geld op te halen voor Goedel. Zij krijgen daarbij steun uit onverwacht hoek. Boerorganisatie Agraxie kondigt aan de komende dagen op verschillende momenten met 5 tot 10 trekkers aanwezig te zijn. 3FM uh, vraagt met de Estafette aandacht voor slachtoffers van mensenhandel. De Nederlandse boeren sympathiseert met een doel waarin wordt opgekomen voor kwetsbare groepen mensen. Wat een reactie! Daarom steunen we de toch met meerijdende versierde trekkers. Zaterdag is deze regio aan de beurt. De boeren staan zaterdag om 1 uur op de markt in Gaven. Nou, ik weet niet of dat uh, lekker in de buurt is, Dennis. Maar uh, <laughs> waar heb je... Oh, de Gelderlander, Jij pakt alle nieuwtjes overal. Je vindt ze ook op de Korenmarkt in Arnhem. Want uh, daar kan om uh, 1 uur een bezoek uh, van de versierde trekkers uh, verwacht worden. De dag wordt afgesloten op het Kaluna Plein in Dieren. Dus, nou ja, als je nu in, uh, in de trein staat, ben je er nog op tijd. Nou ja, want het zijn ze rond half uh, uh, zeven. Als je niks te doen hebt. <laughs> ja, het is hartstikke leuk, want ja, er is geen glazen huis meer. 3FM gooiden vorig jaar gewoon hun eigen glazen in. Uh, hun eigen glazen yes, in, samen yes, yes. de belangstelling. Uh, het roer op voor de jaarlijkse actie Serious Request. Waarmee sinds 2004 geld wordt ingezameld voor het Rode Kruis. Het glazenhuis maakte plaats voor de lifeline. En de dj's trokken het land in. En in plaats van te vasten in een glazenhuis... gaan ze gewoon nu lopen. Nou, als ze dat nou op blote voeten zouden doen... dan, dan zou ik je nog wel zeggen van ja. Ja, of zonder water. Nee, gewoon op Vast blote man. voeten. Laten we lekker lopen op blote voeten. Ja, ja. Met dit nieuwe opzet werd in 2018 1,3 miljoen euro ingezameld. De bedrag ging naar drie doelen rond het rennen van levens. Leven op Mars. Bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij conflicten. Nou, dit... <coughs> het staat er gelijk van op mijn keel hier. Jezus. Dat zijn die naald hier in de studio, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, hebben we nog meer kerstplaatjes vandaag? Want ja, ik, ik zag er wel wat nodig voorbij komen, Dennis. Of uh, gaan we vandaag wat anders doen? Want, ja, ik, ik, ik, ik heb nog... Tired ik tired of this boring news? Ik, ik heb nog een mooie gevonden hoor, Dennis. Ja ja. ja, ja, ja. Well, we have breaking news for you. Ik voel St. Naples, are back! Give me de ratten datten Ja hoor, daar is ze gewoon De nummer 1 van Amerika! Nummer 1, waar zie het? Nee, ze staat echt dit jaar voor het eerst in haar geschiedenis met dit nummer op nummer 1. Ja, we je gewoon niet in Amerika. een beetje later, nooit hè? Ze heeft er een hoop aan gedaan hoor. Ze heeft zichzelf uh, flink laten verbouwen bij dit plastic chirurg. Maar ja, dan krijg je wel wat. Ja, Nummer 1, all I want for Christmas. <laughs> ja. Ik vind hem leuk hoor. Heh. maar ja, we zijn geen Q-Music dus. Wat hebben we voor moois, Dennis? Want jij ja, had toch wat moois meegenomen? Of ben je hem nou in één keer kwijt? Ja, ik ben een beetje. Ben je, ik, ik, ik je helemaal uh, uh, over Nou, dan, dan, dan doen we deze nog even, even hoor. <laughs> techno, techno. Ik denk, ja, jij trekt het wel. Oh, nee, jij bent toch wel gek op die ritmoplaat, Bad Boys for Life van uh, Black Eyed Peas. Ja, ik zit, ik zit al zo Met die sample van corona erin. Ja, de Rhythm of the Night van corona. Ik heb een remix ervan. Ik heb jij een remix ervan? Ja. Zullen we die er uh, gewoon even in gaan? Is, is die vet? Ja, ik, ja anders, anders, anders zou je anders anders hem. hem niet hebben. Anders zou ik hem niet hebben. Hij komt nog... Het duurt nog even voordat die film uit is, hè? Uh, 23 januari. Oh, nou ja. Nou, dat uh, voor, je, voor je het weet is het 23 januari. Een klein maandje. Dat is het zo. Dat wou ik zeggen. Maar we kunnen alvast even de smaak weer inbrengen met uh, deze plaat. Zullen we dat doen? Ja, ja dan dat gooi je maar Ryan carry gewoon eventjes kijk. uit. Hartje, andere schijf. The Black Eyed Peas. En J Balvin. Ja, als je dat hoort, dan zit wel goed hoor. Ritmo. The Bad Boys for Life uh, soundtrack. Ditmaal in de Swag remix. Dit is See It. Straks wordt de charts. Maar nu eerst, RITMO! Rompemo, al otro volvemo, sabes como lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Beating nice like frevo. We 'bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the, the rompemos. Al otro día volvemos. Tu sabes cómo lo hacemos, baby. This is the, the nice like frevo. We 'bout to spend the dinero. We party to the extremo. Extra no, ¡Vira que me alumbre! Vein dag. er lekker vrolijk van hoor. Oh, ATFC, Selle, Lisa Millet en Hooked on Bad Habit in de Mouse uh, tea, uh, Treatment. Kijk, ja, Mousey, Mouse tea. oh, die, die zijn lekker hè. Dennis, Mouse tea. Die, ja. die zijn volgens mij uh, helemaal losgegaan met het uh, opnieuw uh, uitbrengen van allemaal platen. Ja. was yes, yes, je, je dat eventjes ontgaan? Uh, He? Was dat jou ontgaan, uh, dat Mouse niet zo druk bezig was? Ik zie ze naam wel heel veel verschijnen de laatste dat tijd. Dat wou ik net zeggen. Hey, over iets verschijnen... Ik weet niet of jij hebt geprobeerd te kijken op Beatport afgelopen week. Ja. Wat is er de... aan de hand? Nou, ik heb gelezen dat er een stroomuitval is geweest. Dat, uh, ja, ja, maar als er stroomuitvalt, die... dan is het toch maar een half uurtje, uurtje. In ja, het eerst een paar hebben, uur. Hebben jullie geen backup uh, generator of stroom? Het is een datacentrum. Ja, voor de uh, DJ's die muziek willen kopen. Beatport, het, toch wel het grootste platform uh, ja. voor alle elektronische dancemuziek. Het ligt er gewoon al een halve week uit. Ja, want ik zie ook klachten van Platenmaatschappij van luisteren. We hadden heel veel releases klaarstaan voor vrijdag. En die kunnen wij nu niet uitbrengen. Oeh, daar krijg je nog een start. Dus Beatport, wat gaan jullie hier aan doen? En ook mensen die bang waren dat hun creditcardgegevens ook. Ja, die koppelen eraan. Ja, kast zomaar. Ja, maar dus door een stroomuitval zijn ze nu al drie dagen, heb ik gelezen. Al rond de klok bezig om weer up en running te krijgen. Het, zal Het wordt geen warme kerst uh, daar zo. Nee, ik uh, baal, ja, Misschien ik, voor de service ik, daar. Ik, ik zelf baalde ook wel een beetje, hoor. Ja, jij wilde gewoon je plaatjes uh, scoren. Gelukkig heb je altijd nog een uh, zijweggetje. Want ja, ja. wij hebben gewoon ook hier de charts. Hè? De mensen die denken van, ha, ze hebben geen charts nou. Wij zijn niet voor één gat te vangen. We hebben hier gewoon de, de charts. En op nummer 10. ja, daar beginnen we mee. A Place Where We Can van Louis Vega en Janine Search op Nervous Records. We we pakken gewoon eventjes een beetje zoolvol uh, vanavond. de like jar. Uh, ja. Hé, hey, die Jace Bakers plaatje, staat ook op de voorpagina, hè? Exclusive. Ja, tuurlijk. Je weet toch? Heerlijk dit, hoor. Dan krijg ik ook zin in Eric, Ian Roog. Uh, in nou, waar. ik vind dit gewoon in het voorjaar. Gewoon lekker zomers. Als je dit hoort uh, op een uh, zwoele zomeravond. Zoals bij Eric, Ian Roog. Dat zou heel goed kunnen, ja hoor. Een andere vette plaat, op oh, nummer 9, vinden we Cubico met Mucho Maat. Of Glasgow Underground. Ietsje steviger. Lekkere groove. Ja. En we hadden net over Mouse T. Nou, die vinden we op de volgende release. Melody. Disco Town heeft een remix gemaakt van Mousties en Clea Melody op Peppermint Jam Recording. Je vindt hem op plek nummer 8. Okay. Deze plaats wordt je vrolijk, joh. Dit is lekker, hoor. En voel ja. zo die stem erbij, hè? Doe maar een beetje aan uh, final lead denken. Toch die disco sound erin. Ik vind het lekker. Ik denk dat we die scores ook even wat meer in de gaten moeten houden. Ja, dat doen we al hoor. Kijk, mijn favoriete stukje. Heerlijk. Ja, ik hoorde jou toen straks over Gypsy Woman. Nou, die vinden we op nummer 7. Montefiore cocktail. Ook lekker tijdens het kerstontbijt. Uh, vinden we op nummer 7. Of Groove Culture. Je, dit is echt lekker als je zo'n rooftop partyt. Als je op het dak van een uh, gebouw bent. Oh, dit kan ook kan prima tijdens de kerst. Gewoon uh, een zomerse avond. Zocht, een zondagochtend. Cormet Altijd lekker bij de humbo. Oh nee. <laughs> op oh, nummer 6 vinden we Kevin Jost met Sound So Good. In de Salzone remix. Je vindt hem op iRecord. Kijk, ik vind dit weer een hele minimal tasje. Op nummer 5 vinden we Crane Nelson en Solara met Last Dance op Swing City. Goed label hoor Swing City. Heb ik nog de nodige vinylplaten van liggen? Oh ja. Hij komt pas de 27 e uit, dus eh... Uh... Gigant, hè? Zie je terug? Op nummer 4 vinden we Vloghead Recordings met Odyssey Inc. en What You Gonna Do. Ja, vind ik ook wel een plaatje voor jou. God, leuk lijkt Leuk leuke erin hè. Weet je, toen we weer een beetje denken aan onze oude CRT studio Ja, ik denk ik denk met een aan het draaien waren. Ik denk we doen het voor de kerst doen we het gewoon eventjes gezellig een beetje oldschool. Ja. Op nummer 3 vinden we 84 Avenue en Malka. Al al al al ja. Op Zo en Peppa. Jai. Ik spreek nog eens een aardig woordje over de grenzen hier zie je. Ja, ja, ja. Wij kennen geen grenzen. Internationaal. Hoor toch eens, het lijkt compleet complete artist wel. Wat ja, gaat niet hoor. Deze zou je wel in het It willen douwen. Ja. Ja, we okay. hem op. Op nummer 2 vinden we Double Exposure van Seth Records met Everyman in de Joe Negros. Soul. De Strat, strut. Ik denk dat is een warme appeltaart. Oké, het origineel nog. Dus net even kies wat langzamer qua stem. Maar niet in de luik. Ik vind dit vet hoor. Oh. Zo. Wat meteen dit in de zomer, man? Yes. Het is voorjaar dat je dit zei. Dit doet het altijd goed op elk feest hoor. Ik verwacht dat deze nog wel hoog gaat scoren. En jij ja, hoort hem net al? De nummer 1 deze week: Sulay's ATSC op Clitterbox Recording, Je weet wel van die fact: Hook on Bad Habits in de mouse die uh, versie Na ja, de charts. gaan we toch weer door, want ja, we hebben hem net al gehad. Dus dan zeggen we, hoppakee, en door natuurlijk. Wat hebben we nog meer klaarstaan voor het nieuwsbeerverkeer van 10 uur? Want ja, zometeen is de one and only DJ Dion's die ons hier niet aan de beur. Als hij nog een plaat heeft klaarstaan tenminste. Of ik een plaat heb Ja, jij had, een pla jij had er eentje klaarstaan. Of moet ik er nou weer, de weer eentje komen? Oh ja, ja ik heb hem. Ja, ja, jij ja, hebt hem ja. gevonden. Hoppakee. Oh, zo jammer weer, hè? Infinity ink. Met Infinity. Een speciale ID remix. En daar houden we van hier bij Zi it. Zometeen, nieuws BR verkeer van 10 uur, maar nu eerst Infinity Inc. Dit is Siit. Hou meer, jouw 106.9, 104.5 en natuurlijk ook veel digitale televisiekanaal of Ziggo. Leuk dat je erbij bent. Fijnest I ever You're the finest ever choice allemaal fijne dagen en